de bladeren reeds vertrokken, losgelaten heen gegaan. Opgestoven brein en geel. Elk dag weer een ander deel, opgedragen als een mens. Het gefluister in de naderende uren, die de koude winden borduur, de gewezen wezens, die raken alles aan. bevriezende rivier, glitter dingen op het veld Trekken door de velden, de paarden die trekken met een bries van stom, zonder te veel geweld, gewild, verschuift de kaar en koets hier goed verpakt. Het doel in zicht, warme ogen, zachte woorden. Waar de tijden die heen Trekken met een bries van stoom, zonder te veel geweld. Gewild verschuift elkaar. Een koets hier goed verpakt, het doel inzicht, warme hoge, zachte woorden. Langzaam ontdooit alles tot weleer, tot wel tot wel Diep, dieper dringt het door in de ziel. Kleine bed, dat zo ontviel. De getijden rekken na de koude komt, de zon gestaag omlaag.